Het is tien uur, Martijn Huis met het NOS-journaal. De International School in Almere blijft open. Het personeel, de leerlingen en de ouders hebben dat vanavond op een informatiebijeenkomst te horen gekregen, zegt een woordvoerder van de school. Leerlingen en ouders hadden eind vorige week de school in Almere bezet, toen ze hoorden dat de schoolleiding had besloten de deuren te sluiten. Eerder had de onderwijsinspectie een kritisch rapport uitgebracht over de International School. De interimregering van Egypte krijgt 8 miljard dollar aan giften, leningen en brandstof van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De twee rijke golfstaten hadden Egypte al steun beloofd na de val van het regime Mubarak. Maar het geld werd niet overgemaakt toen president Morsi aan de macht kwam. Nu die het niet meer voor het zeggen heeft, krijgt Egypte de miljarden leningen alsnog. Prinses Mabel hoopt dat de media de privacy van haar en haar gezin de komende maanden blijven respecteren, laat ze weten via de Rijksvoorlichtingsdienst... Vanmiddag werd bekend dat Prins Frizo van een Engels ziekenhuis... naar Huisdenbos in Den Haag is gebracht. Hij verkeerde nog altijd in een toestand van minimaal bewustzijn. Rusland zegt dat Syrische rebellen in maart een chemische aanval hebben uitgevoerd bij Aleppo... waarbij twintig doden vielen. Rusland zegt dat het projectiel met het zenuwgas duidelijk niet door de overheid is gemaakt. De Russen hebben de zaak onderzocht op verzoek van de Syrische president Assad. Andere landen denken juist dat Assad zelf achter de aanval met zenuwgas zit. De Britse wielrenner Mark Cavendish krijgt geen straf voor zijn botsing met Tom Velers... in de massasprint vandaag in de Tour de France. Velers ging in de laatste meters hard onderuit toen de Brit hem een duw gaf met zijn schouder. De ploegleider van Velers was woedend, maar volgens de jury valt Cavendish niets te verwijten. De Brit eindigt in de sprint als derde. De ritwinst ging naar een ploeggenoot van de gevallen Velers, de Duitse Marcel Kittel.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 Goedenavond, de tiende etappe in de ronde van Frankrijk had drie hoofdrolspelers. De winnende renner, de duwende renner en de renner die daardoor ten voorop kwam. Ja, onderuit gereden, zoals je waarschijnlijk op de camera gezien hebt. Uh, door, uh, door Cavendish in dit geval. Tom Velers werd door Mark Cavendish hardhandig aan de kant gezet... maar de Brit kon niet verhinderen dat Velers ploegenoot Marcel Kittel won. Voor Argo Shimano-ploegleider Rudy Kemna was het daardoor een dag met twee gezichten. We hoorden dat, uh, dat Tom gevallen was. Dan gaat daar eerst je, je aandacht naar uit. Dus dat, uh, maar goed, die overwinning is natuurlijk wel een hele belangrijke en hele goede. Straks een uitgebreide terugblik op deze bewogen rit. FC Utrecht weet sinds vanavond welke tegenstanders ze treffen. In de tweede voorronde van de Europa League. Straks bellen we met iemand van de technische staf die de tegenstander vanavond heeft bekeken. En morgen in Zweden het EK Voetbal voor Vrouwen. Dat begint daar. Nederland is ook aanwezig en opent een dag later tegen de topfavoriet Duitsland. De boodschoot. Rochea Reinders moest opnieuw een tegenslag verwerken. maar Marloes pieté haakte geblesseerd af en daarmee verliest Reinders een belangrijke routinier. Marloes heeft ervaring van een, uh, het voorgaande toernooi. Dat zie je ook aan haar, hoe ze zich dan hier beweegt, hoe ze zich beweegt in die groep. Uh, dus wat dat betreft uh, mis je dat ook. Ja, straks blikken we uitgebreid vooruit op dat toernooi, ook met het doelvrouw Loes Geurts. Tot 11 uur, en NWS Langs de Lijn. Eerste toer, de etappe van vandaag. Die kenmerkte zich door een lange vlucht. En een massasprint met hoofdrollen voor Marcel Kittel en Mark Cavendish. dit je Heerbouw, Tom. En de voorsprong die ze hebben op het peloton, 4 minuten en 47 seconden. En om iedereen nog even lekker te maken, het laatste winnaar in Saint-Malo... was een Nederlander, Bert Oosterbos in 1980. dit je Heerbouw, Tom. Westra doet helemaal niet mee in het klassement. Maar hij gaat uh, op zijn gemakkie over de top heen. Van dat klimmetje. Er staat wel veel volk langs de weg, Sebas. Zo, dat kun je wel zeggen. Ja, Het is een beetje druk, zullen we maar zeggen. Bij de Côte d'Ina, waar Westra al door is. Dit jaar zit je huurbouw, Tom. En laat ze er dan maar een mooi laatste uurtje van maken. van deze toch wat saaie etappe. Dit jaar zit je huurbouw, Tom. Als ik recht voor me uitkijk in het hele kleine dorpje Le Coudre. 171 kilometer afgelegd. daar zie ik de zee. Dit jaar zit je huurbouw, Tom. We gaan gewoon af. Op de massasprint in Saint-Malo, dadelijk met een compleet peloton. Dit u? Dit u? Tom? En eigenlijk, als ik kijk, dan zie ik Grijpel toch wel in ideale positie zitten. En moeten ze zich bij Argos het honpen rijden. om Kittel in een goede positie te brengen. Dit u? Dit u? Tom? Nou, valpartij daar, valpartij van John Tegenkop. Dit u? Dit u? Tom? En Grijpel gaat de etappe pakken. Of oh, is het Kittel? Het is Kittel! Het is Kittel! Kittel wint de etappe voor André Grijpel. Dit u? Dit u? Tom? Nee, het is niet tegen het is Tom Velos die daar heel hard op het asfalt is geklapt. Is Mark Cavendish voorbij? Ja, voorbij, maar ook uh, er tegen. Nou ja, als het dan bij een elleboogje blijft, maar hij rijdt echt vol in mijn stuur. Uh, en dan, houd, ja, dan kan ik er natuurlijk niks aan houden. At the end of the day, you can see he moves a little bit right. I move a little bit left. It's not like I took his wheel. I'm following the road. And it was the arms that touched anyway. It wasn't like he took his wheel. Dit is gewoon. Een ongelooflijke domme blinde actie, volgens mij. Who is het, Tom Ja. I hope he's okay anyway. Ja, nou, Tom Velers is dus okay. Mark Cavendish hoorde u als laatste. Hij kwam in de massasprint in aanraking met Velers. De Nederlander kwakte tegen de asfalt. Hij hield boven wonder. Wonder boven wonder. Alleen schaafvonden over aan die val. De etappe werd gewonnen. door Kittel, Dat hoorde u, de Duitser, in dienst van Argo Shimano... Die ploeg vierde door de val van Veras niet gelijk feest. Dat is nu wel anders, denk ik. Staven, da Staven Dalebout, wou ik zeggen. Steven Dalebout, zo is het goed. Je bent in het hotel. Is het gevoel nog steeds dubbel bij die ploeg? Of is het inmiddels al een klein feestje? Nou, zeker wel een klein feestje. Je merkt uh, toch wel een groot verschil met die eerste etappe... die zij in deze Tour de France wonnen. Toen natuurlijk meteen de champagneflessen bij wijze van spreken opengingen. En ja, het ongeloof in de ogen stonden. Dat was vandaag wel anders. Vooral ook natuurlijk door die uh, valpartij... Uh, bij de aankomst in het hotel, de hele ploeg kwam, uh, nou, de hele ploeg, behalve Marcel Kittel kwam uh, al redelijk snel in hun hotel aan. Want het lag in uh, dezelfde plaats als waar de finish lag vandaag in Saint-Malo. Kittel die kwam wat later met de auto, omdat hij natuurlijk nog wat plichtplegingen had op de finish. Zoals uh, op het podium staan en al dat soort dingen. Um, ja, hij kan het, de auto uitlopen. Er was een applaus van alle andere ploeggenoten en alle andere leden van de staf daar. Uh, onder andere ook uh, de, de mensen die, uh, die de fietsen schoonmaken. Die de fietsen weer prepareren voor de dag van morgen. En toen liep Kittel naar binnen. En daar zat Tom Velers in de lobby op een bankje samen met zijn vriendin. En uh, Kittel ging naast Velers zitten en vroeg hoe het met hem was. En wat er nou precies gebeurd was. En concludeerde eigenlijk dat verhaal met de zinsnede scheisse und geil. Um, Veles' vriendin, zoals gezegd, was er dus ook. Die was uh, zondag overgekomen naar Frankrijk en kreeg meteen uh, dit voor de kiezen. Net twee dagjes in de tour dus. Ze kwam bezorgd een, een kijkje nemen in dat hotel. En uh, toen zij afscheid namen en vlak voordat Tom Veles zich naar mijn microfoon draaide, zei uh, Tom nog, en dat is eigenlijk best wel ironisch tegen zijn vriendin, rij voorzichtig. <laughs> Ja, rij voorzichtig. Zij moeten nog uh, volgens mij 45 minuten naar het volgende hotel uh, waar, ze, waar ze overnachten. Dus uh, het is eigenlijk een beetje standaard dat ik dat zeg. Zelfs als ze uh, morgens volgens mij uh, vertrek naar, uh, naar de werk of wat dan ook. Uh. Ja. Je zit hier in jouw hotel, in jullie hotel, het Argos Hotel. Met uh, nou ja, de pleisters, de grote pleisters op je rechter knie en op je rechter elleboog. En wat wondjes op je enkel ook. Hoe gaat het met je? Ja naar omstandigheden oké. Okay. Uh, wel uh, flink wat vel kwijt en uh, behoorlijk wat kneuzingen uh, verder uh, naar, uh, naar die val. En uh, ja, ik kan het helaas niet terugdraaien. Nou, wel een aparte sfeer. Ik bedoel, de eerste keer dat Kittel deze, een etappe in de Tour de France won was er euforie. En nu is alles een beetje gedempt hè? Ja, heel duidelijk merkbaar. En heel jammer dat het zo is eigenlijk. En dat, uh, dat uh, ja... Voor mij uh, het was het heel belangrijk, uh, deze dag weer, uh, dat, we, dat, we, dat we ons ding deden. En dat, uh, ja, dat Marcel dus winnend over de streep komt, is, uh, is super. En, uh, daar ben ik ook heel blij om en dat maakt ook, uh, maakt ook nog wat goed. Uh, uh, zo voelt het dan. Uh, maar ja, dat, ik, dat ik onderuit ga, is natuurlijk zwaar kloten. Er uh, is nu niks meer aan te doen. Uh, wonderlijk en, uh, en uh, ja, zo snel mogelijk verder en uh, de kop uh, recht krijgen. Ja, want wat gebeurde er? De beelden zijn heel vaak herhaald. Jij hebt ze zelf ook gezien. Wat gebeurde er nou? Uh, ja, de lead-out, uh, wij zaten, zeg maar. Uh, ik zat aan het wiel van André Grijpel, uh, Marcel zat aan mijn wiel. En uh, ik was aan het kijken naar Marcel of die uh, er nog zat, uh, omdat ik aan wil gaan eigenlijk. Uh zag ik dat Kevin dus uh, aan mijn wiel zat. En uh, dat, uh, ja, dat we natuurlijk steeds dichter uh, bij de finish kwamen. Want het ging echt, uh, echt heel snel daar. En uh, ja, ik maak plaats om, uh, om de jongens ja, vrij baan te laten sprinten. En uh, niet in de weg te rijden ook met, die, ook met, die, met die gevaarlijke bocht nog uh, vlak voor de finish. En, uh, dus ik zet hem opzij, uh, zodat de jongens er langs kunnen. En uh, Marcel die zet hem er links langs en begint op... Uh, nou, ik denk een 300, 250 meter. En Kevin is, die gaat rechts langs. Maar die ziet waarschijnlijk Marcel uh, links komen. En die wil waarschijnlijk zo snel mogelijk naar dat wiel toe. En ja, ik reed daarbij in de weg, denk ik. Uh, uh, voor hem. En ja, hij snijdt me te, gewoon te kort uh, langs mij heen. En uh, daardoor uh, haalt hij mij onderuit. Is het, ja, het lijkt me niet. Is het, zo... is het geoorloofd om zo te sprinten? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Um... Laten we even kijken naar een tweet van Mark Cavendish zelf. Die heb jij misschien nog niet uh, gezien. Hij zegt: nee. uh, Just seen the sprint. I believe I didn't move line. I'm actually coming past Velus. And we touch elbows when he moves. Anyway, I hope he's okay. Ja, dat is zijn gedachte. Ik uh, denk dat hij alleen uh, denkt dat wij ellebogen uh, uh, raken. Maar. Um, ja ik tikt Het tikt echt mijn stuur weg, dus het is, niet, uh, het is niet zomaar een elleboogje. Een elleboogje kan ik wel tegen, dat, uh, dat gebeurt wel vaker. Maar uh, ja, als je het goed terug kunt zien, uh, dan uh, zie je dat mijn stuur echt weggeslagen wordt en dat ik gewoon echt vol onderuit ga. Had jij excuses van hem verwacht? Ja, zeker. Dat verwacht ik nog steeds en ook in persoonlijke, persoonlijke vorm. Dus dan moet hij morgen of, ja, of overmorgen voor de start even bij de bus langskomen? Ja, dat vind ik. Uh, als die mans genoeg is, dan. Uh, ja, vind ik dat dat. dat het. op zijn plaats is. Wat vind je ervan dat de organisatie. met geen woord. rapt over, over dit voorval? Ze komen altijd met een communiqué. na elke etappe. Mm -hmm. Daar kom jij niet in voor? Daar heb ik nog niks over gehoord. Maar. Uh, ja, ik laat het op uh, aan, aan de organisatie. Uh, wat, wat ze hiermee doen. en wat de. Uh, wat de gevolgen hiervan zijn. En uh, misschien verandert dat nog. Uh, we gaan het zien. Dat, dat zou dan. ...in de loop van de, ja, of morgen moeten gebeuren? Ja, dat weet ik niet uh, wanneer... Dat dingen gebeuren toch al meteen na de etappe? Uh, dat uh, heb, ik geen, heb ik eigenlijk geen weet van. Maar het, is, uh, uh, het, is, ja, het is gewoon gebeurd en uh, het is niet anders. En, uh, ik laat het op, uh, ik ga geen, uh, geen klachten indienen of, uh, of wat dan ook. Uh, ik laat, uh, de, de, de jury is vakkundig genoeg volgens mij om, uh, om te oordelen of dit uh, geoorloofd is, ja of nee. En uh, wat hun besluit gaat zijn... Uh... Dat zullen we zien. Maar waarom dien je dan geen klacht in? Ja, er gebeuren heel, heel veel dingen in een, in een, in een etappe. En, uh, uh, nee. Zo zit ik denk ik niet in elkaar uh, om, om daar een klacht over in te dienen. Nou, of het is misschien om een signaal te geven van ja, zo, zo sprinten doen we niet. Nee, weet ik. Maar ik ga uit van het goede van de mens. En, uh, het goede van de mens zegt mij dat dit geen opzet is. En, uh, ja. Nou, vandaag gaat ook nog een positief kantje. Ja. Scheiß, ja, heel groot. Zelfs Scheiß und Geil noemde uh, Kittel zojuist uh, deze, deze twee tegenstellingen op één bankje zaten jullie samen even na te praten. Ja. Ja, waar ging dat gesprek over? Ja, uiteraard over jouw val. Wat, wat, wat was de conclusie? Ja, dat het gewoon kloot is uh, dat ik onderuit ga. En, uh, en vooral ook dat. Uh, uh, ja, dat het mooie is natuurlijk dat hij wint en dat hij blij is met de lead-out. En. Uh, dat we, dat we goed werk hebben gedaan, um, maar ja, dat het wel een, een dubbel gevoel is, uh, omdat hij mij na de finish niet had gezien en, uh, en ook niet heeft kunnen spreken of ik oké okay was en het alleen van anderen had moeten horen. En uh, We zijn wel zo'n hechte groep dat, uh, dat we zoveel om elkaar geven. Dat, uh... <laughs> Ja, dat zoiets niet, uh, niet zomaar uh, in, in een doofpot gaat en, uh, en er wordt niet meer aan gedacht of zo uh. Nee, want dat, dat heb jij niet gezien uiteraard toen Kittel over de finish kwam. Was hij in eerste instantie enorm blij. Hij werd teruggevoerd naar het podium. Je kent het wel met uh, tientallen cameraploegen om hem heen en journalisten en mensen van de organisatie. Toen hoorde hij pas van Tom Dumoulin dat jij gevallen was en zijn gezicht betrok meteen. Ja, dat is ook uh, Marcel eigen, denk ik. Uh, hij is heel erg begaan met ons. En uh, ja, dat is gewoon... Uh, gewoon kloten. Heel dubbel. En, en ook voor hem. Uh, ik weet zeker dat, uh, dat, het hem, uh, dat het hem wat doet en dat hij het niet vrij kan vieren uh, uh, door dit voorval. Maar de vraag is nu eigenlijk, er komen nog meer sprints. Hoe zie jij dat en zie jij dat zitten met hetgeen wat je vandaag overkomen is en de blessures die je hebt opgelopen? Ja, dat, het, is, uh, het is natuurlijk uh, ja, kloten. Het voelt nu allemaal heel beurs en, heel, uh, en niet fijn. En voor, ja, ik kan bijna met zekerheid zeggen dat het morgen vroeg niet anders, uh, niet anders uh, voelt. Maar uh, ik hoop dat morgen in de tijdrit dat ik het een beetje los kan rijden. En uh, ja, ik zou daarna graag weer vooruit kijken naar, uh, naar volgende kansen. En uh, we gaan zien in, uh, in wat voor staat. Misschien dat ik iets verderop in de trein ga zitten. Maar uh, ik wilde sowieso nog uh, vol gaan om, uh, om nog een goede lidhoud te doen. Uh, en uh, misschien zelfs nog een etappe te kunnen pakken. Misschien moet je daar maar aan denken als je gaat slapen. Twee etappes zegen zal binnen. Mede dankzij jou. Ja, mede dankzij mij en mede dankzij uh, het hele team. Ja, en dan na afloop. Toen ging de internationale pers natuurlijk naar de bussen van Argo Shimano en Omega Pharma Quickstep. De ploeg van Mark Cavendish. En die was niet gediend van een vraag van een Engelstalige journalist of het zijn schuld was. Wat was mijn verhaal? Wat je mijn tape recorder? Mark, ik wil mijn tape recorder terug. Ik vraag je gewoon een vraag. Wat was mijn fout? I ik de screen Yeah, Ja, het was mijn fout. Ja, hier horen natuurlijk beelden bij. Uh, en die beelden uh, die bij dit interview horen. Daar, daarop is te zien hoe Kevin Dish het recordertje van de journalist van AP afpakt. En uh, de, in, die vervolgens in de ploegbus legt. Die beelden zijn overigens ook te zien op nws.nl. En het schijnt dat de journalist die recorder inmiddels weer terug heeft. Maar zeker is dat niet. Cavendish blijft een heet hoofd. Steven Dalebout, um, uh, Behalve een uh, absolute klasse-sprinter. kennen we Cavendish dus ook op deze manier. Wat, wat vind jij nou? Heeft hij nou schuld of niet? Het, het is. Um, kijk, aan de ene kant is het zo dat. Um... Uh, Tom Velis een beetje naar rechts gaat. Uh, 60, 70, 80 centimeter misschien. Aan de andere kant uh, is het zo dat Kevin dus niet ingesloten raakt tussen veles en het hek. Kijk, als je uh, afgeeft, zoals Veles dat doet in die finale aan Kittel... dan, ja, dan doe je dat op een bepaalde manier. Uh, doen sprinters dat vaak wel een beetje op een manier dat het een andere sprinter van de tegenpartij, van een andere ploeg... ...zou kunnen hinderen. Ik bedoel, ze doen het dan niet oneerlijk of onsportief of gevaarlijk... ...maar je gaat natuurlijk altijd wel een beetje daar in dat spoor rijden. Um, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is... Uh, ...dat Cavendish gewoon heel duidelijk met zijn elleboog tegen zijn stuur aanrijdt. En kijk, of het, het gaat niet eens over de vraag of het opzet is of niet... ...want dat kan ik me ook niet voorstellen, hoe, heet hoofd, hoe, hoe groot het heet hoofd Cavendish ook is. Uh, dat, dat gaat niet over de vraag of het opzet is... ...maar als je met je elleboog een ander man stuur aantrekt, aantikt... ...terwijl je 70 in het uur rijdt... ...ja, dan weet Cavendish als de beste wat er, wat er gebeurt. Dus dat, ja, ik, ik kan me wel heel goed eigenlijk de woede van Argos voorstellen. Ja. Nou, ik ben benieuwd of er uh, morgen een excuus komt van Kevin. Uh, nou, ja, kijk, ja voor, mij, voor mij is dat sowieso op zijn plaats. Ik bedoel, uh, ja, dat lijkt me meer dan terecht. Ja. Goed. Uh, er is overigens uh, uh, wel een uh, protest ingediend, hè? want uh, ja, hij wil het dan ja. wel niet, maar, maar toch. Ja, nou ja, goed, Kevin vindt inderdaad dat hij zelf, bleek ook uit die tweet, dat hij zelf uh, niks verkeerd heeft gedaan. Um, toen ik met Tom Veles sprak, toen was het niet helemaal duidelijk of een protest was ingediend maar, ingediend. maar inderdaad, later bleek dat Kemna uh, nog uh, aan de afloop naar de organisatie is toegegaan om officieel protest in te dienen. Nou, ik vind dat hij een blinde uh, sprint heeft gedaan. Uh, hij heeft ruimte, hij moet er gewoon verder omheen. Hij mag gewoon niet zomaar blind uh, iemand van, uh, van zijn fiets en doen, niet toucheren zoals hij dat doet. Volgens mij is dat gewoon uh, absoluut uh, not done. En, uh, ik ben zelf ook sprinter geweest. Op deze manier, uh, als je die kant van, uh, van het wiel hebt gekozen, dan moet je er gewoon verder omheen. Jij zegt, er was ook ruimte. Uh, er was zeker nog twee meter over naar de hekken toe. Ja, het is niet zo'n ideale lijn natuurlijk, dat snap ik ook wel. Alleen het is wel uh, ruimte genoeg en... Uh, als Tom naar die kant uitwijkt, en dat is maar heel ietsjes... dan moet hij gewoon meesturen en eromheen sturen. Tom gaat wel zeker 70, 80 centimeter naar rechts. Ik denk dat er grote centimeters zijn. Ik zou zeggen een halve meter, maar hij doet dat zo rustig. Probeer maar eens door te sturen, als je net je lead gedaan hebt. En daar moet je gewoon omheen sturen. Maar de organisatie doet verder niks. Hebben jullie inmiddels besloten om protest in te dienen? En hoe is dat gegaan? Nou, we, zijn, uh, we zijn bij de jury geweest, we hebben de beelden nagekeken. We hebben duidelijk een andere mening. Uh, uh, die mening hebben we geuit en de jury maakt beslissingen. Wat, wat hebben jullie gezegd? Nou, dat, wij zien het heel anders dat hij uh, uh, niet dusdanig van de lijn afwijkt. En dat, uh, dat het dossier uh, gewoon te groot is, dat het gewoon uh, een onmogelijke actie kan zijn. Maar wat verwachten jullie dan van de jury? Nou ja, goed, ik zou daar een passende, passende uh, uh, beslissing over nemen. Ik, ik zou op minstens minst verwachten dat hij gewoon uh, de daguitslag uh, naar achteren wordt gezet. En wat zeiden zij? Nou, ze zagen het anders. Hoe zagen zij het dan? Ze zeiden dat er eigenlijk weinig aan de hand was en dat, er, uh, dat daar een, uh, een contact was. Wat uh, vooral kwam door de beide kanten uh, een klein beetje afwijken. Waar ik uh, van mening ben dat, uh, dat Kevin dus van achteren komt. En die daar gewoon omheen moet sturen. Ja, dat was Rudy Kemna. Het geel blijft trouwens om de schouders van Froome. Uh, Na de dag van vandaag, Sagan rijdt in het groen. Roland vertrekt morgen opnieuw in de bolletjes En Quintana rijdt in de trui van het jongere klassement. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ja, even over die sprint. Wat ja, vind ik nou? gek. Ja, wat vind jij ervan? Nou, ik hoorde ik hem nou het verhaal vertellen. En hij heeft wel, wel gelijk en geen gelijk. Uh, het is wat, uh, wat Tom zegt. Ik ga ervan uit dat hij het niet met opzet deed. Hmm. En daar ga ik ook van uit. Ja, maar dan. Ik bedoel, de ja, nee, maar, maar als je iets doet wat niet kan, dan ben je toch fout? Of ja, niet? maar wat kan niet? Kijk, hij is hem in principe uh, eigenlijk bijna al voorbij... en dan rijdt hij eigenlijk zijn stuur uit zijn handen. Dus hij snijdt hem te ver in. Maar aan de andere kant is dat Tom ook naar rechts toe gaat... En ik begrijp dat heel goed. Want je gaat toch de concurrent uh, een klein beetje in de weg rijden. En je maakt vrijbaan voor je eigen ploegmaat. Hij kan het wiel van Krijpel niet houden. Hij voelt dat. Hij kijkt. Hij, ke hij keek ervoor al hoe het zat. Dus toen had hij al gezien dat Kevin dus in het wiel zat. Oh-oh, denkt hij. Ja, en hij kan het wiel niet houden. En dan kan hij maar één ding doen. Het is een linkse bocht. Dus hij gaat naar rechts. Mm. Om Kevin dus in de problemen te brengen. Nou, Kevin dus die voelt. Oh shit, daar moet ik omheen. Ja, kijk, met die, al die adrenaline erin. En uh, ja, Krijpel die had al zo'n gat geslagen. Ja, dan voelt hij ook wel van, uh, ja, de korte weg, dat is nog haalbaar. Misschien. Kijk, in, als je, en daar vind ik ook. En daar moet ik Tom uh, ja, een groot, groot compliment voor geven. Dat hij zelfs nog in deze situatie, nou zo'n valpartij, het nog zo bekijkt. Van dat hij toch van het beste van de mens uitgaat. En dat hij het niet met opzet heeft gedaan. En nee. dat het op zijn minst is dat hij morgen zijn excuus komt aanbieden... zonder allerlei toeters en bellen in de media. Ja. Ja. Ja. En gewoon de bus binnenstapt. En jongen, ik heb het niet met opzet gedaan. En of het dan wel of niet zo is, dan blijft het allemaal nog in de midden. Ja. Ja. Nee, maar ik maar... ben nu even andersom. Ja. Het, het was andersom gebeurd. Dus Feders, die had Cavendish uh, hè, op dezelfde manier uh, tegen de vlakte aangereden. Mm -hmm. En wat dan? Hoe hadden we hier dan over gesproken? Ja, dat, weet, dat weten we niet. En hoe had Kevin is gereageerd? Uh, heel wat feller. Dat denk ik ook, ja. Ja, maar dat is, dat is wat bij uh, bepaalde mensen dan... jammer. nu moet ik zeggen... Ik denk dat Tom, die lijkt me heel wat rustiger. En dat hij de adrenaline heel snel onder controle heeft. Maar wanneer je er op de grond hebt gelegen... en je bent weer bij je positieve vorm... is die adrenaline dan ook totaal weg. Dus... Uh, die prikkel om dan nog iemand in de haren te vliegen... die is dan bij hem ook wel klaar, snap je? En, en, en hij ziet hem ook voorlopig niet meer. Dus dat is niet vergelijkbaar. Moeten we ook niet willen. Nee. Kijk, waar, waar het mij om draait is al... en zo kijk ik naar de koers... dat ik Quickstep al veel te vroeg... op kop zie rijden. Of zulke lange aflossingen maakt... dat ze Kwiatkowski... zo lang op kop laten rijden... en die geven wel elleboogjes. En nog eens kijken, en nog een elleboogje. En, en, en ze komen niet... En dan denk ik, ja, nou gebruik je al je mannen op... want die kwert kost die kan een stukje rijden. Ja. En dan denk ik, als je nou met twee, drie man... een klein beetje rond blijft rijden... en uh, Steegmans en, uh, en Kevin dus die blijven erachter zitten... dan kun je dus veel langer het tempo hoog houden... en niet hoger dan als nodig is. En dan maken sommigen ook de fout in. Die rijden veel te hard op kop. Dat is dat op dat moment nog niet nodig. En dan zie je dat de beste trein... dat is de Lotto-trein. Ja. Die ja. hebben zo'n hoge snelheid... Maar Henderson doet eigenlijk precies hetzelfde wat Tom Feles deed. Kijk, uh, Degenkolb die wil ook een beetje profiteren van de slipstream van de lotto's. En die komt te dicht bij Henderson, tenminste daarvan Henderson. En die geven hem een schoudertje. En Degenkolb is gelijk weer op zijn plek. Die weet, oh oh, dat moet ik dus niet doen. Ja. Nou, dat gebeurt in een sprint. Daar kunnen sprinters ook allemaal. En dat kan Tom ook. Ja, dus dat hoort bij een sprint. En uh, Henderson ging ook in de linkse bocht die er kwam, ging die ook, net als Tom, ook een klein beetje naar rechts... om eerst mee naar links, achter Grijpel aan, met het gebaar... Uh, jongens, uh, jullie moeten dadelijk de rechts langers. En op het moment dat hij voelt dat ze rechts komen, gaat hij nog met Kittel en met Kevin dus... ook nog een klein beetje naar rechts. Die moeten daar omheen. En dan vind ik het een wereldprestatie, dat Kittel daar nog met op zon gaat... Nog elk eroverheen komt. Ja. ja, dan zie je, dan zie je, ja, dat. Ik vind dat prachtige sprints, en dat dit spelletje erbij hoort, en dat het een keer fataal kan worden, ja, dat is, dat is triest en dat is jammer, maar het, het hoort er wel bij. Heb jij dat ik... ooit in jouw carrière uh, gehad, oh, ja. zo uh, zoiets als dit? Oh ja. Ja? Nou ja, maar die spelletjes werden altijd gespeeld. Zou dus Henkie moest wel eens in het wiel bij de sprinters, dat het, uh, van de concurrentie niet in het wiel bij onze sprinter kon zitten? Het was bij Planca van de Aarde. Nou, als je je leven op het spel wil zetten, dan moeten ze je op die plek neerzetten. Dat is echt een rampenplan. Heb je wel eens ja, klappen, klappen uitgedeeld of een duw uitgedeeld? Nee, Zo. Geen, klappen, geen klappen uitdelen, maar wel zorgen dat ze jou niet uit het wiel kunnen drummen. Dus je, ja, je voelt wel een elleboog en een keer een schouwer. En dat was ook niet mijn ding. En liever deed ik het niet, maar af en toe ja, dan kom je in die positie... en dan moet je gewoon je ding doen. Dat is net als Steegmans, die voelt, nu moet ik gaan. Het was een rechtse bocht, dus de tweede bocht voor de, voor de Finus. Het was een rechtse bocht. Hij komt er prachtig mooi links langs. Hij neemt Kevin dus nog mee, die eigenlijk iets niet alert genoeg was. Die moet even weer naar de duw van, uh, van Steegmans. En hij denkt: Dit is iets te vroeg, Steegmans. Jij gaat dadelijk stilvallen. Maar Steegmans die was denk ik niet stilgevallen. En op dat moment ja, maakt hij de keuze: ik ga in het trantje zitten. Ja, en er was nog één plek en dat was tussen Kittel en, uh, en Velers. En daar ging hij tussen zitten. En ik denk, als hij bij Steegmans was gebleven. ja, die zat precies aan de goede kant. Hm. Ja, en als hij dan te vroeg stilvalt, ja, dat is, maar hij blijft altijd gokken. Ja, ja. En dan hadden we een hele andere sprint gezien. Maar kijk, hij wijkt dus af van zijn afspraken. Steegmans trekt de sprint aan. Heeft dus op dat moment niet het vertrouwen dat Steegmans dat hele stuk nog kan rijden naar de finish. En maakt keuzes. Ja, kijk, en prikkelbaar. Uh, adrenaline. Natuurlijk hoort dat erbij. En ik ga er ook vanuit... dat hij het niet met opzet deed. En dat hij de kortste weg wou pakken. Dat is heel duidelijk. Want dat was de kortste weg. En dat hij hem iets te snel naar binnen stuurt. Ja, en dat hij hem... Uh, ja, ook voor zichzelf een beetje moet opvangen. Hm. Maar goed. je uh, kunt het ook anders bekijken. Wat Kemna zegt. Maar hij ging er te blind in. En hij stuurt hem te snel naar binnen. Daar ben ik het ook mee eens. Ja. Uh, uh, het... het het blijft een moeilijk geval. Zo is het. Nou, hier laten we het dan bij, gelijk naar morgen. Morgen geen massasprint en uh, nee. waarschijnlijk geen ellebogen. Uh, mag, ik, mag ik toch aannemen? Wat verwacht je van de tijdrit van morgen? En als we dan even naar Mollemaand en Dan bijvoorbeeld kijken, uh, ben ik moet... heel benieuwd naar. Ja, ik ben benieuwd of ze boven zichzelf uitstijgen, omdat ze nu zo hoog staan natuurlijk, of dat wat extra's geeft. Ja, ik denk, ik denk dat zeker dat dat wat extra's geeft. Uh, en bij sommigen kan het ook een beetje de spanning zijn die ze parten gaat spelen. Uh, maar dit wordt een dagje Tony Martin. ...Zwijn uh, Tuft, uh, Tom Dumoulin, ben ik heel benieuwd naar in wat hij in dit gezelschap uh, en op dit niveau kan. En die zal zich ook wel willen bewijzen. Ik vind hem een go hele goede doen. Dus ik vind dat wel, uh, ja, die tijd er is wel weer de moeite waard om naar te kijken en te luisteren. Ja. Nou, we gaan het zien. Okay. Tijd zit er weer op. Dankjewel, uh, tot morgen. Tot morgen. Dag. Denis, het Nederlandse vrouwenvoetbal-elftal heeft een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen... in de aanloop naar het EK in Zweden. Na Mandy van den Berg moet ook Malou Pieté het toernooi vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan. Ronald van der Geer sprak erover met Rosje Reinders. Voor de bondscoach is het een flinke streep door de rekening. Dat is, dat is absoluut waar. Uh, op de allereerste plaats voor Malou zelf... Dat geldt ook voor Mandy van den Berg die eerder afgehaakt moest afhaken, nu Marloes. Ja, dat zijn meiden die zo gefocust zijn op het spelen van het toernooi en dan op het allerlaatste moment eraf moeten. En daarbuiten natuurlijk ook voor ons als team, omdat je toch een bepaalde rol voor ogen had. Uh, en daar moet je nu ook weer naar gaan kijken en, uh, en naar binnen haken. Wat gebeurde er dan met Marloes Pieter? en Wat heeft zij precies? Het was een uh, momentje in, uh, in de training, een beetje een ongelukkig moment, in een omschakelmoment, in een duel. Uh, ze heeft, um, uh, een, een, eigenlijk is het een, een, een lichtere blessure. Uh, maar het komt gewoon op een heel, heel vervelend moment uh, met haar knie. Uh, omdat het, ja, het zal een, een paar dagen, een paar weken uh, uh, duren. Um, maar het moment waarop het gebeurt... in aanloop naar het toernooi... en dus inzetbaar kunnen zijn bij de wedstrijdentoernooi, ja, dat, dat gaat hem niet worden. Dus een andere keuze, helaas. Want ja, je levert natuurlijk ook een bakje ervaring in. En ervaring kan juist zo'n doorslaggevende factor op zo'n toernooi zijn. Ja, dat is absoluut waar. Marloes heeft ervaring van een, uh, het voorgaande toernooi. Um, en en je, dat zie je ook aan haar. Hoe ze zich dan hier beweegt, hoe ze zich beweegt in die groep. Uh, dus wat dat betreft uh, mis je dat ook. Dan begin je aan die laatste twee oefenwedstrijden. Met het idee Australië is een zware tegenstander. Ierland is de uitzwaaiwedstrijd. Um, toch moet je nog een hoop denkwerk verrichten. Um, want je moet veranderen. Anouk Hogendijk bijvoorbeeld moet noodgedwongen wellicht achterin gaan spelen. Ja, dat, zoals je het zegt. Wellicht noodgedwongen achterin. Dus uh, daar, daar hebben we nog andere uh, mogelijkheden. Maar dat zou een, een, een optie kunnen zijn. Uh, je moet dus wel wat wijzigen. ja. Uh, en daar, daar zijn we mee bezig. Kan je ons nou, zonder dat je, want eh, dat, dat doe je morgen, de opstelling geven... of overmorgen, eh, een beetje meenemen in dat denkpatroon? Waarom zou je bijvoorbeeld kiezen voor Anouk Hogendijk Centraal Achterin? Nou, Anouk is iemand die, die toch ervaring heeft. Die heeft ook de ervaring van 2009. Het is iemand die verdedigend sterk is. Het is iemand die daar ook bij haar club vaker gespeeld heeft. Dus ik noem nu een aantal redenen waarom je daarvoor zou kunnen kiezen. Ja. Maar ik zei, we hebben nog een aantal andere opties. Dus dat is de afweging die we nu dan moeten maken. Want we hebben ook nog... En dat is eigenlijk ook waar mijn voorkeur naar uitgaat. Dat ik daar heel graag een linksbenige en een rechtsbenige zou hebben staan. Um, nog even over Duitsland. Um, die hou je al jaren in de gaten natuurlijk. Zij hebben op het laatste moment ook veel blessures gekregen. Wat hebben uh, zes nieuwelingen en dus andere speelsters in de basis in jouw ogen veranderd aan het Duitse team? Oftewel, hoe anders is je tegenstander dan dat je hem misschien een half jaar geleden verwachtte? Ja, het is wel anders. Als je een aantal vaste waardes uh, moet missen, dan, dan is dat on natuurlijk anders, want iedere speelster is, uh, is anders en iedere speelster geeft er op zijn manier ook weer een invulling aan vanuit zijn eigen kwaliteiten. Alleen, Duitsland heeft zoveel goede speelsters, ze zijn wereldkampioen geworden met de 120, dus uh, wat dat betreft staan daar weer hele jonge meiden klaar om die posities over te nemen. En dat gebeurt ook, dat zie je ook. Uh, dus ze missen een stuk ervaring. Ik denk dat daar een, een heel brok enthousiasme en kwaliteit ook weer voor terugkomt. Dus het blijft gewoon een enorm goede ploeg. Ja, Roger Reinders. Daar heeft Pieters ploeggenoten Maaike Heuver... als uh, vervangster opgeroepen. TK aan Zweden begint morgen en een dag later speelt uh, Nederland tegen uh, Duitsland. de Loes Guts staat te trappelen om aan die wedstrijd te beginnen. Ja, ik heb er enorm veel zin in. De hele groep heeft er veel zin in. En, uh, het is inderdaad eindelijk. Ja, je, bent al zo lang, uh, ja, je weet al zo lang dat je gekwalificeerd bent. En uh, ja, vanaf die tijd kijk je er al helemaal naar uit. Uh, weet je tegen wie je gaat spelen. En, uh, ja. Dus nu is het uh, bijna eindelijk zover. Ja, nemen de zenuwen dan toe? Nou, nu nog niet. Uh, ik denk morgen misschien het uh, einde van de, van de laatste training wel een beetje. En, uh, ja, niet per se zenuwen, maar je, je komt wel steeds meer in je focus. Dus dat je meer gericht bent op die wedstrijd en uh, wat er gebeuren moet. En uh, ja, donderdag zullen er wellicht wat meer zenuwen zijn, maar uh, ja, dat hoort er ook bij. Ja. Er wordt natuurlijk heel veel uh, gepraat over 2009, uh, nu, rond deze dagen... toen jullie uit het niets in die halve finale uh, kwamen. Mm -hmm. Hoe anders is het nu? Want jij was er toen bij. Je hebt alles meegemaakt, je ziet het elftal, je maakt alles mee. Hoe anders is het nu, vier jaar later? Ja, het is anders. Het is een tweede keer, dus je bent ook niet meer... Uh, ja. Je bent misschien nog een beetje underdog, maar dat was vorige keer natuurlijk heel erg. Je kwam voor het eerst, dus uh, ja, niemand verwacht eigenlijk wat. En je kon echt vrij uit gewoon, nou, uh, laat maar zien wat jullie kunnen. En toen hadden we een goed resultaat neergezet. En we roepen nu heel hard, we willen het beter doen dan vorige keer. Dus dan ja, schep je wel wat verwachtingen ook uh, voor jezelf. Maar ook inderdaad, mensen hoor je zeggen van, nou, het uh, uh, moet beter of het kan beter. En uh, jullie kunnen misschien wel heel ver komen, dus dat, uh, dat hoort er wel bij. Maar... Uh... Dit toernooi is gewoon weer een nieuw toernooi. Maar dus. is het geen grote broek om te zeggen: uh, uh, we doen het beter? Want eigenlijk interesseert dat alleen maar een finale plaats. Ja, natuurlijk is dat wel een beetje een grote broek. Maar dat is wel waar je naar streeft als sporten. De vorige keer heb je het goed gedaan. En die, ja, als je dan de volgende keer komt, dan wil je het beter doen. Ja. En dat betekent nu inderdaad dat je het heel ver moet schoppen inderdaad tot de finale. Uh, maar ja, dat, dat wil je gewoon als sporten. Dus daar, daar ga je voor. We zijn hier in een, in een wat, wat ze zeggen, knotsgek voetballand. Hè? Uh, vrouwenvoetbal in Zweden. Is dat zo? Ja, dat is wel zo, ja. We zijn hier uh, al uh, ja, wat langer uh, bezig met uh, een profcompetitie voor vrouwen. En het, wordt, uh, het is meer geaccepteerd, ook al wat langer. En uh, ja, dat merk je aan, uh, aan van alles. En ja, ik voetbal natuurlijk hier, dus ik, uh, ja, het, is, het is meer geaccepteerd. En, en mensen ja, vinden het direct leuk als je, als je voetbalt, als vrouw zijnde. En uh, nog even een tegenstander, Duitsland, wordt uh, als niet te kloppen geacht. Hè? Is dat nou zo? Ja, het is wel de grote favoriet inderdaad. Dat, dat roept ook iedereen Het is ook begrijpelijk, want ze hebben het al zo vaak gewonnen. En ook heel vaak zo makkelijk gewonnen. Dus uh, tuurlijk is het, uh, is het een favoriet en het is een goede ploeg. Maar op zo'n toernooi ja, is er wel vaak van alles mogelijk. En uh, ja, wat je zegt, ze hebben ook te maken met bestuurders. Dus er uh, ja, zijn misschien wat nieuwere speelsters en wat minder ervaren speelsters. Dus... Ja, uh, niets is onmogelijk. Ook oh, dat is een knotsgek voetballand. Hè? En dat moeten jullie eigenlijk misschien ook wel met dit team bewerkstelligen... dat er iets in Nederland gaat gebeuren. Voel je dat een beetje? Ja, ja, dat, is wel, ja dat is ook inderdaad aan onze taak. Als wij goed presteren, dan, uh, dan komt dat knotsgek bij onze langzamerhand ook wel in, denk ik. Uh, dus ja, dat, dat, dat realiseren we ons wel. Dat Als wij een goed resultaat inzetten, dat dat uh, wat kan betekenen voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Ja, Loes Gus was dat doelvrouw in gesprek met uh, Ronald van der Geer. Vitesse en Swansea City hebben een akkoord bereikt... over de transfer van Wilfried Bonny. Uh, afgelopen seizoen uh, scoorde hij uh, 31 doelpunten. topscorer van de eredivisie. Vitesse ontvangt naar verluid 14 miljoen euro voor de Ivoriaan, 24 jaar is die. Die begint 2011 voor 4,5 miljoen naar Arnhem kwam. Dus dat is uh, behoorlijk wat uh, winst, kun je wel zeggen. Ajax heeft de Deense talent Marcus Bay overgenomen van uh, Bronbu. De pas 16-jarige aanvaller, uh, aanvallende middenvelder moet ik zeggen, getekend voor drie jaar bij de landskampioen. Uh, Ajax heeft nu zeven Denen in dienst. Andersen, Boylersen, Fischer, Eriksen, Schöne, Paulsen en nu dus Marcus Bay. Goed, we gaan uh, even bellen met uh, uh, Jan Wouters. Die hangt als het goed is, dag Jan. Goedenavond. Goedenavond. Je zit naast Robbie Alvelen die rijdt. Klopt, op dit uh, moment wel. Ja, uh, want jij hebt gedronken? Nee, hè? Ja. Nee, je... nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. We zijn uh, vanuit Hoendelo vanmiddag vertrokken naar, naar Luxemburg... om uh, onze eventuele tegenstander te bekijken. Uh, de Albanese of, uh, of het team uit Luxemburg. En uiteindelijk uh, is het Differdans geworden. Uh, en we zijn nu op de weg terug weer naar het in Hoendelo. Ja, Differdans uit Luxemburg. Ik kan me voorstellen dat je daar heel blij mee bent. 2-1 hebben ze gewonnen. De eerste wedstrijd al 1-0... Wat is tenminste, dat kan je met de auto doen, bij wijze van spreken. Ja. Dat scheelt een hoop. Gezien met de reizen hoopten we van tevoren team met Luxemburg. Kunnen we dat met de bus kunnen doen, dat zullen we ook doen. Qua niveau ontliep het met elkaar niet zoveel. Het was in ieder geval geen qua niveau, niet irrelevant niveau. Het zijn wel iets sneller. Ja, Luxemburg is toch verder dan je denkt? Want de verbinding valt even weg. Uh, ja, het kijk... klopt, want wij ja. zitten bij de grens. En ja. Dan, uh, ja, je dan bent er weer. Ja, je pays. bent er weer. Je zei uh, niveau niet echt Eredivisie. Wat voor niveau is het wel? Ik denk niet Top Jupiler League. Uh, top Jupiler League, zei je, ja. Ja. ja. Dus, dus uh, dat moet kunnen, om het zo te zeggen. Sorry? Dat moet kunnen, denk ik dan. Ja, dat moet kunnen, maar ook tegen teams uit de Jupiler uit League. Als je zelf niet uh, uh, in goede doen bent of, uh, of het te licht opneemt, dan kan je het moeilijk krijgen. En dat, is, uh, dat geldt ook voor een team uit Luxemburg. Dus we moeten gewoon uh, dit serieus oppikken. Ja, wat is hun kracht? Waar zit het gevaar? Um, nou, hun spits is wel vrij redelijk, vrij rap. Maar hun kracht zit er met name in, uh, in de collectiviteit. En dat ze uh, toch wel heel verdedigend spelen. 4-5-1 en, en, en uh, ja. Niet echt levensgevaarlijk zijn in de counter, maar uh, dat, dat wel kunnen. En uh, ze hebben veel lengte. Met corners en uh, vrije ballen uh, zorg, stichten ze wel gevaar. Is, het, is dat, uh, dat hetzelfde uh, team dat vroeger Red Boys heette uit Luxemburg? Oh, de vraag ik niet zo over de geschiedenis... Uh, um... Ja, volgens mij. Luxemburg voetbal, dat zou ik je geen hebben. Nee, oh, ik dacht dat dat vroeger Red, Red Boys was, waar Ajax ooit nog eens uh, tegen speelde in de tachtige jaren. Toen werden ze uitgeschakeld. Maar goed, uh, dit is maar even een waarschuwing, ik zeg het er maar even bij. Ja. Uh, wanneer is de eerste wedstrijd? Ah, uh, volgende week donderdag, 8 volgende. juli. En, en de return is dan, het is eerst uit, en de return is de 15e thuis. Ja. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik wens je heel veel uh, uh, succes. Wat zei je nog? Volgende week donderdag, de 8 zei dat? Ja. Dat, is Hallo. Gisteren, dat, dat was gisteren. Dan, uh, sorry, de 18e. 18 oh. en de 25e. Ja. Ik denk al, je hebt wat gemist. Laat, ja, het is, ja, het is laat, laat, ik snap het. Ja. Goed, maar goed dat Robbie rijdt, zullen we maar zeggen. Ja. <laughs> uh, goede reis nog, die uh, laatste kilometers naar huis. En uh, veel succes nu alvast, volgende week. Dankjewel. Oké. Okay. Graag gedaan. Jan, Wouters was dat. Dat is. Uh, uh, hij moet dus met Utrecht uh, spelen tegen uh, de ploeg uit Luxemburg. 0 03 heette ze tegenwoordig. Nog een bericht over Marcel Seip. Die uh, zet zijn loopbaan voort in uh, Australië. Dat is mooi voor hem. Uh, 31 jaar is die inmiddels. Hij komt van VVV, is verdediger. Hij heeft getekend bij uh, de kampioen Central Coast Mariners. Seip uh, neemt bij de club de plaats over van zijn landgenoot Patrick Zwaanswijk... die onlangs stopte. Feyenoord heeft de amateurs van FC Horst met 10-0 verslagen. Het was een oefenwedstrijd vanzelfsprekend tegen Horst. Er waren de dubbele cijfers. Mitchell de tevreden, scoorde viermaal na rust. Nadat Rust Manu vier keer, Lex Immers en Graciano Pellen hadden, Pellen hadden uh, gescoord. En PSV won de jaarlijkse lichtstad Derby. De eerste prijs is binnen. Ze versloegen Eindhoven met uh, 3-0. Temmatas maakte twee doelpunten. En Locadia tekende vlak voor tijd voor de derde.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 I'll splash in the 20 pound notes. I haven't any spare. So I regain my composure. And I take a little stroll. The man in suits, they polish their boots. But I'm a and roll because breakfast in spit of feels never felt so good. I won't solve all my issues in my head. Even though I know I should oh, yeah, breakfast in spit of feels. Beginning when you feel like losing the plot do do do do do do to right. do do do do we'll be do right Yes, yeah, it ends sometime next week this ain't Tiffany, you know. But first it's better feels, never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh, yeah, but first it's better feels, the day Lada, moet ik zeggen. Breakfast in uh, Spitalfields. Het is kwart voor elf. Zometeen bellen we natuurlijk met uh, Brammetje Tankink. En we krijgen meer uh, vanuit de Tour, maar eerst uh, gaan we het hebben over uh, cricket. Want uh, in de allerlaatste slagbeurt, bij de allerlaatste bal... hebben de Nederlandse cricketers... Gelijk gespeeld tegen uh, uh, Ierland in een WK-kwalificatiewedstrijd. Dat was toch knap? Michael Rippen die zorgde voor een sensationeel slot. Door uh, een zes van de laatste bal bracht hij Oranje uh, exact langs zij. Dat is een zeldzaam gelijkspel, want het komt eigenlijk nooit voor. Het was in ieder geval uh, de eerste in het World Cricket League Championship. Nederland staat nu tweede in de pool. De beste twee plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in 2015. Ierland is nu zeker van dat WK. Daan van Bungen, uh, speler, goedenavond. Ja, bij Oranje. cricketeur zoals het deed. Of heet het kriketeer? Cricketer toch? Cricketer, ja. Ja, kriketeer vond ik zo'n mooi woord. <laughs> maar dit terzijde. Heb jij ooit zo'n gelijkspel meegemaakt? Uh, ja, ik heb dit seizoen uh, met, uh, met mijn club, XLZ20 heb 20, ook uh, zo'n gelijkspel meegemaakt. Um, op internationaal niveau uh, nog niet. Dus dit is wel uh, ja, de eerste, om het uh, zo maar even te zeggen. Waarom is het zo bijzonder? Ja, krijg krijgt 300 ballen. Elke, elke ploeg krijgt 300 ballen en um, ja, hij, de ene ploeg maakte dan 268 vandaag in Nederland. Um, en dan om precies na 300 ballen hetzelfde, uh, ja, hetzelfde aantal te maken, dat is wel, uh, wel uniek. Dat uh, gebeurt haast nooit. Ja. Um, nou, en wat er dan vandaag gebeurt, we moesten, je zei het zelf al goed, we moesten zes van de laatste ballen, we moesten eigenlijk eigenlijk tien van de laatste twee ballen, dus... Uh, ja, Michael sloeg inderdaad... Uh, de, de ene laatste bal stoeg die van vier... en uh, de laatste bal stoeg die van zes. Dus, uh, dat maakt het nog, uh, nog specialer. En uh, nou ja, we uh, ja, konden het eigenlijk ook niet geloven. Het is niet, uh, niet alle grote speler. En als je hem ziet staan, denk je van... Uh, het is een nieuw mannetje. Maar uh, hij stoeg hem toch wel redelijk veel tijd. Dus dat uh, ja, was wel uh, een speciaal moment. Ja, dat geloof ik. Uh, praat even een beetje beter in de microfoon van je, van je telefoon als je wil. Dan ben je nog beter te verstaan. Ja. Uh, dan denk ik op zo'n moment van... Als je het nou in die laatste twee ballen kan, dan, dan heb ik zo de indruk... dan is alles grond, dus blijkbaar van je schouders af van... Nou, ja, nou, niks meer te verliezen, dus hopla maar. Waarom kan het dan niet eerder? Uh, nou, We nog een aantal wickets. Uh, ja, we moesten er dertien van de laatste over. en uh, Edgar Schiefferly uh, stond in en uh, nou, die is ook nog wel bekend om, uh, om een redelijke bal uh, uit het spel te slaan. Um, ja, dan er miscommunicatie, uh, Edgar ging uit. Um, ja, dan is het inderdaad uh, ja, alles of niets, en uh, dat is dan een bepaalde ja, mentale toestand waar je in, in komt. Uh, ja, dan, ja, dan ja, het is het zwaaien en uh, hij is toch uh, twee keer fantastisch raak. Dus ja, je hebt wel een beetje gelijk, waarom niet eerder? Uh, ja, moeilijk te beantwoorden, maar ik denk dat het in de laatste, uh, ja, het was alles of niets. En, ja. ja, we hebben er gelijk een spel uitgehaald en uh, dat betekent eigenlijk dat we op dit moment alles nog een uh, soort van een eigen hand hebben. Dus uh, het is wel, we uh, voelden ons wel een beetje gek, uh, moeten we dit nou vieren als een overwinning, moeten we het uh, vieren als een nederlaag? Ja. Uh, maar door dat punt zijn we in ieder geval uh, ja, een klein stapje dichterbij. Uh, Ierland is inderdaad uh, nu uh, verzekerd van, uh, van, van WK-kwalificatie. Wij moeten uh, eind augustus naar Toronto om daar twee keer te winnen. En dan, uh, uh, ja, Als je die twee keer wint, dan moet het heel raar lopen. We willen ons niet uh, direct kwalificeren. Uh, we ja, staan dus uh, nu gelijk met Schotland. Hè? Af Afghanistan is ook nog een van de concurrenten. Ja, uh, nou Canada heb je al genoemd. De, de, ik begrijp dat Canada dat moet kunnen. Ja, Canada staat laatste. En hoe ik het de volgende week wordt één wedstrijd gewonnen en die zit in een soort van overgangsfase van uh, ja, oude spelers naar jonge spelers. Dus uh, ja, er zou absoluut geen excuus uh, voor ons moeten zijn uh, om uh, die uh, niet zeker te pakken. Dus... Daar hebben we heel veel hoop op. Uh, je moet het nog wel doen natuurlijk. Alleen uh, als, je, uh, ja, als ik geld voor moet inzetten, dan zou ik het wel op Nederland doen. Ja. Tot slot, hoe uniek zou het zijn als Nederland zich zou plaatsen op een, op een, op een WK? Uh, nou, we zijn bij de laatste vier WK's aanwezig geweest. Dus uh, we zijn wel uh, Van de B-landen zijn, uh, ja, zijn we eigenlijk uh, de, de, het meeste aantal keren aanwezig geweest. Dat is misschien gek, uh, gek voor het Nederlands publiek, omdat we uh, dat ja, weten misschien niet. Uh, maar wij zijn eigenlijk ook wel, wel aanwezig, dus uh, we zijn wel in ons stand verplicht om uh, daar te zijn. Uh, het blijft altijd een unieke ervaring. Het is heel gek om uh, eigenlijk om de vier jaar uh, ja, een soort van internationale wedstrijden te spelen. Als je, dan, uh, ja, als je dan, uh, en dat dan ook doet op het WK, dat is, uh, ja, dat is bijzonder. Het is uh, ja, het, zijn, het is de derde best bekeken sportevenement in de wereld, uh, na de Olympische Spelen en het WK Voetbal. Gemiddeld 500 miljoen man kijken naar zo'n wedstrijd. Natuurlijk uh, helemaal gek uh, zijn ze van in Azië. Dus uh, dat heeft een enorme omvang en voor ons is dat uh, ja, het podium uh, waar, je, uh, waar je naam voor jezelf kan maken. En uh, nou ja, je weet niet uh, wat er uit kan komen. En het WK is fantastisch en uh, ja. we zijn er al een paar keer gelukkig geweest. Maar we gaan wel, uh, ja, het is het doel. Dus uh, eind augustus weten we het. Ja, nou we gaan het zien. Heel veel ja. succes om te beginnen in Toronto tegen Canada. Dankjewel voor nu. Ar hartstikke bedankt. Oké, okay, goed, dag. Dat was Daan van Bunge die het dus goed doet met de Nederlandse cricketers. Even terug naar de Tour, voordat we met Bram Tanking gaan bellen. Um, een een veelgehoorde voorlopige analyse van de Tour... is dat de wielersport nu zuiverder is geworden. Vandaag en morgen is uitgerekend helemaal gast in de ronde... directeur van uh, de Nederlandse dopingautoriteit. Jeroen Wier laat hij ontmoeten hem bij de aankomst in Saint-Malo... en sprak met hem over die schonere sport. Hij is aanwezig achter de finish... De dopingautoriteit Herman Ram eh, bij de wagens van de NOS. En hij maakt het voor het eerst mee in Frankrijk zelf. Pure, harde sport. Ja, geweldig om te zien. Heel mooi. Met toch een fout van Kevendish. Uh, ja, verschrikkelijk. Ik, ik hou altijd allemaal mijn hart vast als ik zo'n uh, zo massasprint zie. Het gaat ongelooflijk hard. Nou, als je dit ziet gebeuren... Dan viel er nog niemand over hem heen, maar ik hou me hard vast, werkelijk. Dit was ook verboden? Ja, absoluut. Dit was volstrekt fout. Ik ga er niet over gelukkig, maar hier moet natuurlijk wel een consequentie aan verbonden worden. Herman Ram, de dopingautoriteit, heeft ook langs de weg gezien hoeveel vreugde er in Frankrijk is. Een soort van toerkoorts in Nederland weer? Waar ja. mensen zich zo van de sport afkeerden, deels? Deels, deels. dat is nooit echt helemaal doorgezet natuurlijk. Maar ja, ik geloof dat het echt terug is. Als je kijkt naar de, de, de kijkcijfers, de betrokkenheid... Uh, de tour staat er helemaal bovenaan. Dat komt omdat de sport gezuiverd is, zegt men snelle conclusie? Uh, gezuiverd is wel heel vaak gezegd, maar hij is absoluut uh, veel schoner dan hij geweest is. Uh, ik denk dat we hier naar een sport kijken waar nu de winnaar ook echt een schone winnaar kan zijn. En dat maakt zoveel uit, ook voor de interesse van de wedstrijd. Het is spannender, het is gevarieerder en dat brengt gewoon de lol weer in het spel. Het interpreteren is aan alle kanten begonnen. Toen de eerste Pyrenee-rit achter de rug was, zei Cyril Guimaar... de oude ploegleider en commentator bij Radio Monte Carlo... dat hij het vooral opvallend vond dat daar twee Nederlanders drie en vier stonden. Bauke Mollema en Amsterdam. Hij concludeerde daaruit iets over de schoonmaak in de sport. Ja, de conclusie was inderdaad... dit had niet gekund uh, een paar jaar geleden toen, uh, toen de peloton nog anders uitzag. Ik denk dat je erg moet uitkijken om dat ook aan nationaliteiten te hangen, maar dit soort... Maar het eigen... ging meer over het soort ploeg en het, het soort van rangschikking van het type renner. Ja, precies. En uh, die krijgen nu een kans. Dat is dus ook inderdaad goed voor de schone renner die probeert op een goede manier aan zijn, zijn sport te werken. En dat valt niet alleen ons op. Men ziet in het buitenland ook dat dat gebeurt. Overigens niet alleen met Nederlanders, maar we staan er wel heel goed op nu. Chris Froome heeft al gezegd op de voorspelbare speculaties dat het zijn missie is om een zuivere sport te beoefenen. En dat er over tien jaar van hem geen onthullingen te verwachten zijn over nu. Ja, ik hoop uiteraard dat u het daarvan komen gelijk in heeft. Ik Hopen? Denk, ja, dat wil ik weet het. zeker weten. Nee. nee, natuurlijk kan ik dat niet zeker weten. Dat zal ik ook nooit kunnen zeggen. Maar uh, de kans dat er uit deze tour over tien jaar onthullingen komen... is echt veel kleiner dan tien jaar terug ten opzichte van nu. Het lijkt op een collectief besef. Het soort van uh, generatie die er wel degelijk van doordrongen is. Is al eerder gezegd bij vorige generaties. Maar nu komt het aan. Ik denk het wel. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar Benes of het beklijft. Op dit moment is het zo ontzettend in ieders aandacht. Ik denk dat de renners heel goed weten dat de sport als dit niet opgelost wordt, eigenlijk geen toekomst heeft. Dus en hun begeleiders, de managers, de ja, ja en, en vooral ook het zoeken naar sponsoren, wat natuurlijk heel erg meespeelt. Men weet dat dat eigenlijk hopeloos is als deze sport dit jaar weer uit de hand loopt. Wat ik vooral hoop, is dat het ook inderdaad blijft zitten. En dat zal ook een kwestie van aandacht zijn. Want als er geen aandacht meer is voor het onderwerp... dan moet je vrezen dat men het misschien toch weer gaat proberen. Hallo, contacten met... Hallo met Bram Tankink. Hey Bram, met Robert. Uh, goedenavond. Heb je de novel al uit? Of zit je nu in het boek van Bert Wagendorp? Ik, zit in de boek, ja, ik ben in het boek van Bert Wagendorp, maar ik ben nog niet zo heel ver. Ik ben mijn bladzijde uh, blad tien of zo. <lacht> ik ben niet echt aan eerst toegekomen vandaag. Oh, heb je de novel al, uh, de, de, de novel, zeg je geloof ik. Heb je die al uit? Ja, die heb ik ooit, ja. Ja hilarisch. Oh, ja, hilarisch. Ja, hilarisch boek. Ja. Ik zag op ja, Twitter schrikker. dat je daarmee mee bezig was, ja. Mooi boek. Ja, ja, ja. ja nee. hey, het was een beetje ja. lastig, hè? Vandaag begon een beetje stroef, geloof ik, hè? Ja, echt. Uh, boah, ik kwam in het begin echt niet vooruit. En uh, heel veel last van mijn, mijn linkerbeen eigenlijk, door die valpartij, de, denk, denk ik. En uh, ja, goed, je, je bent na zo'n valpartij vaak nog stijver. En, uh, dus in het begin liep het echt niet. Maar gedurende de, de wedstrijd werd het ergens steeds beter. Toen werd het wat soepeler. En uh, aan het einde voelde ik me wel gewoon weer goed. En in uh, die finale ging het gewoon hard. En toen kon ik gewoon weer vol meedoen. Het is eigenlijk wel grappig hoe, dat, hoe zoiets evolueert, ja. Ja, wat, ja, dat snap ik. Uh, wat, heel raar dat je eigenlijk dan 200 kilometer fietst... en je dan beter voelt dan voordat je 200 kilometer fietste. <lacht> dat is toch ja, eigenlijk bizar eigenlijk, ja. toch? Ja. ja, maar op ja. zich wel, wel, een goed, wel een goed... wel goed natuurlijk, hè, als je nog twee weken voor de boeg hebt. Ja, nee, uh, ja, ja dus prima. De... Ja. <lacht> Waar zat je in die sprint? Zat je in het midden of zat je te, tegen het einde? Uh, zijn, achterin eigenlijk, bedoel ik? Nee, ik, ben met, met, met, uh, ik zat bij Laurens en we zijn van voren begonnen eigenlijk op... Uh... 18 kilometer voor de finish, want toen was het even uh, gevaarlijk met de wind. En we hebben ons langzaam eigenlijk terug laten zakken. En, uh, dus ik zat uh, uiteindelijk in de echte sprint zaten wij helemaal van achteren. Ja. Hello, maar je, je, je doet natuurlijk op de valpartij met Tom Veles. Nou, nee, doelde ik niet op, maar nu je er toch over begint. Oh. Uh, <laughs> heb, je, heb je de be beelden teruggezien, of niet? Ja, ik heb de beelden gezien, ja. ja kan kan ja, toch niet dat ja. die Kevin dus doet? Die had gewoon een straf moeten krijgen. Nou, absoluut, daar ben ik, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Goed, ik, ben, ik zit niet in de jury, maar ik hoorde zelfs dat ze vele zelf de schuld gaven. Maar, ja, dat klopt. Ja, nou, je ziet, als je ja dat is bizar, want hij, kijk, hij zakt, hij trekt hij de sprint aan en hij ziet dat, uh, dat Kevin is in zijn wiel zit. en hij kan hem niet houden en vervolgens gaat hij dus, laat hij het echt afzakken. Ja. Maar hij laat het gewoon echt terugzakken. En je ziet op het gezicht van Kevin is volgens mij heel veel frustratie dat hij, dat hij het gat laat. En uh, want op het moment dat, want echt op het moment, ja, ik, we zijn zo zag ik het. Op het moment dat hij hem echt die tik geeft, uh, geeft hij echt, ja, ziet hem echt met een gezicht trekken zo van, uh, ja. van, van, ja. Ja, ik had, ik, ik had het in de buurt dat hij eigenlijk in het wiel van Kit omhee wilde. Dat hij gewoon een, een eentje naar links wilde, dan probeerde dat wiel nog aan te pikken. Maar goed, uh, ja, het wordt dan niet veranderd. En na, na afloop ook nee. zo'n zo opnameapparaatje afpakken. Weet je wel? Als een uh, journalist had je dat nog meegekregen: een journalist die stelt hem een vraag, en een recordertje onder zijn neus. En hij pakt gewoon: de vraag bevalt hem niet, pak hij het recordertje af. Wat zijn er voor rare ja. trekjes? Dat is toch raar? Oh ja, dat was. Uh, ja, dat, ah, dat is toevallig aan tafel. Er uh, kwam iemand daar mee. Uh, ja, dat is een beetje. Ja, goed. Uh, ja, dat is het karakter van Kevin uh, die, die kan blijkbaar soms heel, uh, heel apart reageren. Ja. ja. Oh, de tune komt er al aan. Ja, we moeten afronden. Oh. Morgen 33 kilometer stoempen. Waar ben je tevreden mee? Uh, nou, voor mezelf uh, gewoon met lekker, lekker fietsen. Dat uh, de spieren in ieder geval zoeken zijn. Ah. Voor mij staat er weinig op het spel. Gewoon een training ja. eigenlijk. Ja, trainen ja. Nee, niet op het trainen, maar niet te gek doen. Nee. Ja. Nou, uh, zet hem op. En verzorg jezelf goed en op naar uh, morgen de tijd weer. Dag, tot morgen. Oké, okay, Frank. Dag, Bram Tankink was dat. Zometeen uh, met het oog op morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Nog een heel fijne avond. Dag. Biodiversiteit. Biodiversiteit. Biodiversiteit. De verscheidenheid van levensvormen op aarde. Ja, soortenrijkdom. rijkdom. Al decennia lang net die verscheidenheid af.